Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Bokstel zijn gisteravond de bewoners van zes appartementen geëvacueerd... omdat er in het gebouw een gaslucht hing. Omdat sommige bewoners klaagden over hoofdpijn... werden alle veertien bewoners voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij metingen door de brandweer werd een iets verhoogde concentratie gas vastgesteld. Alle gaskraan in het gebouw werden dichtgedraaid... en vandaag wordt onderzocht wat de oorzaak was van het lek. Er is geen gevaar voor de omgeving van de appartementen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 Ach, ik weet niet zo op of die sociaal werkster bij ons in de buurt, mevrouw Broekman, die wil dan met een paar problematische buurtgenoten een herfstwandeling maken. Maar dit moet je natuurlijk nooit doen. De herfst kan vreselijk depressief werken voor mensen die het al zijn. Die moet je juist van de herfst weghouden. Dat is de kat op het spekbinden. Bijvoorbeeld oma Bent van Rossum wil ze meenemen... die zo in de put is omdat zijn vrouw bij hem weg is. Kijk, hij mocht geen samenleving meer met zijn vrouw... want dat greep hem veel te veel aan en het kon zijn hart daar niet trekken. Het was hem verboden. Door de hartspecialist. Maar toen liep zijn vrouw opeens bij hem weg. Wat denk je? Met diezelfde hartspecialist. En het was al een hele tijd aan de gang. Arme Ben. Maar zo'n man moet je dan opnieuw zijn eigen waarde geven. Dat je hem, ik zal maar zeggen, een compliment geeft over zijn nieuwe bril. Zoiets. Dat helpt. En mijn omgebouwde buurman, die wil ze ook meenemen. Die is ook zo somber, hè, omdat de buurt hem niet accepteert. Maar hij doet ook zo uitnodigend, nou die vrouw is. Hè. Als man had hij dat nooit... Nou hebben zij dat gauw natuurlijk, dat ze dat vrouwelijke willen benadrukken. Omdat ze bijvoorbeeld die borsten pas nieuw hebben. Terwijl ik mijn borsten juist altijd een beetje weghaal voor van mannen ogen. Je gaat dan bijvoorbeeld niet met je decup in een strak truitje lopen. Maar kijk, bij mij is dat nieuwe er natuurlijk af. En hij heeft ze pas. Dus dat is logisch. En daar praat je dan over met zo'n man. Zo moet je dat doen. Maar niks hoor. Die mevrouw Broekman jaagt ze de herfst in. Ach, ik heb het toch met mijn eigen ogen gezien. Tante Anne van mijn mijn achter, die na een herfstwandeling... zo vreselijk zwaarmoedig is geworden, ze kon geen kant meer op. Ze wilde er een eind aan maken. En ze is pas weer opgekikkerd... toen de nieuwe stofzuiger met Turbomond bezorgd werd. Toen zag ze het leven weer wat van de luchtige kant. Maar die broekman is altijd zo eigenwijs en fanatiek in de reacties. De broer schijnt dat ook te hebben. Die is altijd slager geweest, maar toen hij met de fut ging... is hij plotseling bij de dierenbevrijdingsbeweging gegaan. En daar was hij zo fanatiek dat hij op het laatst diepvrieskippen... liep te bevrijden uit de supermarkt. Ach, ik leg me er maar neer. Laat de psychisch gestuderen, maar de werk doen. Dan kunnen wij als buren zijnde uiteindelijk weer uit ons blote hoofd de boel oplossen. Doei doei. Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op uh, groentevrouw.com voor uh, uh, uw nachtelijk potje goede zin. Maar eerst tegen al uw hersendepressies heb ik hier Mooneyard. Er zijn veel te veel heren uit uh, Zutphen omstreken. Zes maar liefst, dan heb je Hansie van Londen op de bas. Je hebt Red Redson op uh, zang, gitaar, blues, harp. Steph Woodsend op zang en gitaar. En Ike op de drums. Elio Sliding Martina op de pedals. En dan, ja, dan heel saai, Henk buiting <lacht> op het Hammond. Heb je geen stage naam, Henk? Gil het even. Helemaal niet, nee. nee. Oh. Ik heb ook geen Emmert vandaag. Hon oh, ook geen Emmert? Nee, dat past hier niet honky, in. <laughs> Wat, hoe noem jij het, Stef? Honky Tonk Henkie. Honky Tonk Henky. Nou, Henkie, die zit hier lekker op de vleugel. Um, uh, ik begrijp wel, hoor, dat jullie deze namen gekozen hebben, want uh, ja... Het klinkt toch heel anders als je lekkere eh, vette Americana en, en bluesrock speelt... en je heet Arjan Kleingelting, ja. Stef Woestenenk, Gerton Eikelkamp. Henk Hoog Stoevenbelt. Ja. En daar past ja. Henk Buiting wel weer bij, hè? Ja. Dat was Hans de enige Elio, ja, die klinkt natuurlijk wel chic. Nou goed. Hey, wie is hier eigenlijk de voorman? Ik hoop even... Ja, nee. We, we, wij wijzen ze naar Kevin... Kevin de rode, rode, die mee is. Maar Arjen, jij zit in ieder geval bij de microfoon. Mm -hmm. Mm -hmm. Kan je uitleggen hoe het komt dat jullie hier zitten? Of moet ik dan bij Stef zijn? Ik heb niks georganiseerd. mij verteld... Steph, uh, uh, nou, Nico, die vertelde over een hele aardige... Wie is Nico? Nico Christiansen van Living Blues. Die vertelde over een hele aardige... Dame die nachtprogramma's maakte, daar moeten jullie heen, weet je wel, zei hij. Dus, nou, dan heb ik jou volgens mij een e-mail gestuurd of zo. Ja, via Facebook volgens ja. mij zijn we begonnen. Ja, we zijn we modern, hè? Ja, heel modern. <laughs> en toen uh, dan heb ik wat geluisterd ik denk ja, dat klinkt heerlijk. Ja. En nou, we hebben een afspraak gemaakt. Ja. Dus het is allemaal aan Nico te danken. Ja, dankjewel Nico. Ja, en ik ben heel erg benieuwd of dat terecht is, dus laat eens horen. Oké. Okay. I'm Klapen, Kevin! Hans klapt. manager. En de pa van Arjan, die zit hier ook nog. Goed, ik ga even zeggen wat we verder vannacht hebben. Uh, we hebben twee Tilburgse tantes uh, die uh, doen lachen en uh, met bestand ook een beetje ontroeren. Ze zijn herkenbaar en troostend uit een tijd die eigenlijk te vaak voorbij lijkt. Echt heel mooi gedaan door Marcel Musters en Mark-Marie Huijbrechts. Dat is een lunchpauzevoorstelling. Deze week spelen ze nog in Amsterdam. In Bellevue Theater het is helemaal uitverkocht. En pas eindseizoen een uh, reprise. Maar uh, u kunt hier dus straks een heel stuk horen. Nou goed, uh, ik zag nog meer toneel, veel meer. Uh, van de eigenzinnige theatergroep De Warme Winkel. Zag ik maar liefst vier van de vijf voorstellingen... die eh, samen de serie Weense Lente vormen. Stukken die ze de afgelopen jaren maakten... over Oostenrijkse of in Oostenrijk wonende kunstenaars... aan het begin van de 20e eeuw. He, Rainer Maria Rielke, Stefan Schweik, Oskar Korkoschka... Alma Maler en de Kringen rondom En tot slot, uit, uh, uit later tijd natuurlijk... toneelschrijver Thomas Bernhard. Nou, het zijn fascinerende voorstellingen. Het is een mix aan allerlei theaterstijlen door elkaar. Enorm energiek. Ook is er geen reet van begrijpt, is het toch erg leuk om mee te maken. En nu? Nou ja, lu luister straks maar. Uh, en dan ga ik uh, in het uur tussen vier en vijf uur... starten met wat hopelijk een lange traditie gaat worden. Oude hoorspelen uit het uh, grote archief van Beeld en Geluid... oppoetsen en weer laten horen. Met dank aan Houkje van Veen, die voor mij snuffelt in die archieven. En ook dank aan oud-omroepman Jan Vermaas, die het initiatief nam. Hij heeft geprobeerd het horizontaal voor elkaar te krijgen. Dus alle nachten een vast uur voor het hoorspel. Maar ja, dat is helaas niet gelukt. Alleen bij mij gaat het dus gebeuren. Nou, Vannacht kunt u luisteren naar als tijdverdrijf in de regie van Leon Polvel. Die overigens komende december de gezegende leeftijd van 100 zal bereiken. Nou, dit hoorspel komt uit de collectie van Leon uh, himself. Ondertussen geschonken aan beeld en geluid. En het is dankzij zijn jongste zoon Winfried... en de restauratiewerkzaamheden van Gerard Leo dat we er vannacht naar kunnen luisteren. Nou, dank, dank, dank iedereen. Uh, verder nog een uh, bijzondere song van Johan Vrouwvelder. Hè, top flamenco-gitarist uh, en huufdreggel. Uh, u krijgt het mysterie van Emily, Rex van Beuningen, Track Tracers. En tot slot nou, okay, de website www.adelinevallier. Kan je van alles podcasten, kan je ook op abonneren. Je kan in ieder geval ook alles terugluisteren, hè, gewoon. Ook wat niet is te podcasten, want dat mag niet allemaal. Uh, je kunt ook mailen naar het goede het uh, Je kan me bevrienden op Facebook, net zoals Stef. Wie weet waar het toe leidt. <laughs> uh, uh, nou ja, het is weer aan jullie heren. Ik ben benieuwd. Wat wordt het vol volgende nummer? Het heet December. Nou goed, dat is het nog niet. Maar... Nee, maar dan kun je er alvast aan winnen. Oké. Okay. The curtains, the dust that I buy, I know it for certain, that someday I'll might surrender, I gave all my love to see you, and I, I, I, I, I remember, are Je zit hier gewoon een topband. Nou, en uh, Nederland weet het nog niet. Nu wel. Nu, nu, wel, nu wel, hopelijk. Tenminste, ja, de iedereen de die de hier de nog de wakker de is. Hallo! Wat een goede band, zeg hé. Hey. Uh, wie is de Benjamin van het gezelschap? Dat ben jij? Stef? Nee. Wie is de jongste? Ja, behalve Kevin, maar die. die uh... Ion, oh, dat is ben, jij bent de jongste. Nou, ja, ik kom wel drinken. <laughs> Wat zeg je? En omdat ik altijd <laughs> buiten ben, dan krijg ik er oude kop van. <laughs> Arjan Kleingelting van Klussenbedrijf Kleingelting in... Juist. Eh, wat is het? Zutphen, hè? Nee? Ah, Vorden. Vorden. Oké, okay, dat nou is dat vlakbij, toch? Uit, Boy, al. uit... ja. <laughs> uh, uh, ja, maar ik denk er. Goed. Ja, laat ik maar met jou beginnen. Nee, ja, of, of bij jou. Even, even kijken hoor. Wat had ik hier bedacht? Uh, ja, kom je uit een muzikaal nest? Nou, nee, je vader zit daar ook, dus ik zou het aan hem kunnen vragen. Waar, waar is de muziek bij jou vandaan gekomen? Ja, absoluut bij pa en ma eigenlijk. Uh, niet zozeer dat zij uh, praktiserend uh, in de muziek uh, <laughs> tot grootste daden. Uh, nee. Maar ze zijn wel mega fanatiek en daar heb ik het toch echt wel van. Uh, dus dat daar een uh, Bruce Springsteen en de Rolling Stones en Tom Petty en Bob Seeger en de Silver Bullet Band. Dat, uh, dus dat draaien ze, dus daar ben jij mee groot geworden. Ja. ja. Oké. Okay. En hoe zit het bij jou, Stef? Een beetje hetzelfde verhaal met, met, met een. Uh... Soms wat wegen naar links of rechts in de platencollectie. Maar ja. het, het is wel zo dat uh, wij allebei... Nou, los van elkaar op de basisschool als jonge jochies... Zeg maar Eric Clapton en de Stones nadeden... terwijl de rest Michael Jackson en Prince aan het doen was. Ja, ja. Terwijl de rest van de band uh, die muziek al aan het maken was. Ik denk dat wij misschien wel een keer in Zutve hebben gelopen een van de andere jongens uh, live hebben gezien... zonder dat we dat wisten, zeg dat, maar. Omdat ze al in, in een andere bandje speelden. Ja, ze zijn iets ouder. Weet, weet je wat toch een uh, verschil is? Want jullie zijn echt een generatie jonger. Hmm. Is dat uh, mijn ouders draaiden niet de Stones, begrijp je? Ja. En nu draaien je ouders dus wel de Stones. Hè? En dat geeft toch een ander soort... Dat is toch inwezenlijk anders... als je dezelfde muziek smaak als je ouders kan hebben. Toch? Ja, nou ja, voor mij is dat heel logisch. Hoe doe jij dat nou met je kinderen? Want je hebt er drie, hè? ja. Zo, ja, ja. Ik bedoel, le nou, let die, je een uh, beetje op hun muzikale opvoeding? Nou, kijk, ik ben vroeger nooit uh, begrensd daarin. Dus ik begrens mijn kinderen ook nergens in, wat dat betreft. Uh, wat ik wel... Zie, is dat... Heb ik wel gedaan, hoor. K3 nee, kwam er bij mij niet ah, in. Bij mij wel, wat ik, wat ik zie is dat die kinderen... Kinderen voor kinderen kan ik ook niet. Moet ik van spugen. Kan nou, ik ook niet uh, tegen. Bij ons thuis is dat uh, helemaal geen probleem, hoor. <laughs> <laughs> <laughs> Hoe bedoel je? Nee, gewoon uh, hartstikke leuk. <laughs> maar... Nee, het is gewoon zo dat bij ons uh, is de muziekbeleving is belangrijk. En, uh, dus net zoals dat als je vader bent en je zoon moet bij Ajax of zo... Uh, terwijl hij misschien liever wil zwemmen... Het ga, er wordt gedanst en er wordt uh, op gitaren gehouden. En uh, daar komt uh, over een paar jaar zullen ze vast wel herinneren... Van, oh, die, dat zijn liedjes van papa en mama en zo. Dus dat, ja, dat komt wel goed. Ja. Ja, dat mogen ze zelf weten. Ja, <laughs> goed. En uh, nou moet ik, ik moet eigenlijk denk toch een beetje naar jullie toe gaan lopen... want jullie hebben niet allemaal uh, zo'n uh, microfoon... Uh, oh. is die wel lang genoeg, uh, Hans Even kijken. Nou, oké. Ja, want hij had het over uh, mensen die wat al wat langer in het vak zitten. Dan, dan, dan ga, ik, ga ik eerst naar jou toe, Elio. Ja, ja. Nou, in nou ja, 1965, Flying Burritos, in die tijd is dat begonnen. Country Rock, uh, The Birds Ja. en Beatles. Ik was niet zo'n grote Rolling Stones fan, eigenlijk. nee. Niet, nee. nee. Oh, meer de Beatles? Dat was vroeger toch, toch wel... Ja. Nou, ja dan ja. was je of voor de Beatles of voor de Stones, ja. ja, ja. Ik hou meer van de melodieuze dingetjes, toch. Hé, hey, kom je aan de Italiaanse naam? Mijn vader, ja. of mijn opa, die is in 1929 uh, hierheen... eigenlijk een beetje gevlucht voor, uh, voor, voor die meneer daar. Die, die meneer daar, ja. ja, ja, ja, ja. Oké, okay, dus jij, jij bent ga je wel veel naar Italië? Ja, elk jaar wel. Ja, ja, ja. wel. Ja. En je beheerst het ook nog, het Italiaans? Nou, ik, ik knoei wel veel, maar ik, ik kan het allemaal verstaan en ik spreek het ook wel redelijk. Hey, wat was jouw eerste band waar je inspeelde? Hoe heette die? De eerste band, dat was een soulbandje. Uh, soul Limited heette dat. En daarna was het Zutfans Ensemble voor de lichte muziek. <laughs> Zellum heette dat. Dat was op een gegeven moment ook wel redelijk succesvol. Wat Nederlands-talig Engels, maar wel uh, uh, uh, country rock getint. ja, maar goed. En uh, dan gaan we hier eventjes naar. Nog een oude, oude, oude rock, rocker. Oh, Nog een jij, jij, jij bent de oudste, geloof ik. Nee, nee, Elio is de oudste. Oh, Elio is de oudste, oké. Okay. Uh, ah, dat maakt allemaal niet uit hoor. Dat heeft uh, gewoon met andere uh, oorzaken te maken. Hoe bedoel je? Nou, zoals uh, slecht slapen of zo. Oh, oké. Okay. <laughs> maar kan je dat, wat moet je morgenochtend doen? Nee, helemaal niks. Dan ben ik vrij. Goed. Jij, bent, jij staat bekend in Zutphen toch als de Koppensneller, klopt dat? De Koppensneller? <laughs> Zo heb ik mezelf genoemd, omdat oh. ik uh, beeldend kunstenaar ben. Ja, ja, en ik ja. heb ik hier uh, een weekje heel snel uh, allemaal tekeningen van passanten gemaakt. Ja. Ik, vind, ik, vind vooral, ik vind vooral je schilderijen heel mooi, die portretten. Die hele kleurige... Ik heb op je website mis. Oh de, ja, de, ja, je de... hebt je voorbereid. Wat ja. goed hè. Ja. <laughs> Sorry. <laughs> hey, maar goed. En wat was jouw eerste band? Mijn eerste band heette uh, Ik en Zully. Ja, ik kom naar een andere generatie. We hadden toen zoiets dat we ons wilden afzetten tegen de, de vorige generatie. En mijn vader die was, die kwam uit een vrachtwagenbedrijf. Ja. en die, die was meer Elvis en dat soort dingen. Maar ik, had dan, ja, ik, ik was daar weer barstiger in. en We wilden blues spelen en dat soort dingen. Dus ja, uiteindelijk was er ook de tijd van de pop -out. En er kwamen dat soort woorden naar voren, weet je wel, zoals het... Ja. En uh, ja, wij noemden ons dan Ik en Zully. Dat ja, vond ja, ik wel een leuke naam. Ja, ja, ja, ja. Maar ik had nog geen bas. Dus ik speelde gewoon op een viersnarige uh, akoestische gitaar. Maar dan ging ik naar Elio toe. Die woonde bij ons in de buurt. En ik zeg uh, Elio, uh, mat ze met een basgitaar. Zei, ja, dat kan ik niet doen. Maar voor 100 gulden heb ik een hele mooie. En ik kreeg een uh, rode met een plastic canvas overtrokken. Egmond. Uh, ja, een Egmond. En... Uh, ik dacht, ah, dat is wel leuk, maar die halsje bleek zo krom als een hoepel te zijn. Maar uiteindelijk eh, ja. zei Elio later, hè, toen het allemaal wat serieuzer werd in de band, ja. van... Weet je, ik, uh, ik heb samen met een vriend een eerste gitaar zelf gebouwd. Een echte Fender dat heb ik jaren opgespeeld op dat ding. Hè. Dat echt die was echt goed. Ik heb hem later nog verkocht. En bijna als echte fender. Ik, ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om niet te zeggen. Maar uiteindelijk had ik het beter wel kunnen zeggen. Want het is een echte Elio Martina. Ja, want dat is natuurlijk. Hij is sindsdien een vermaard gitaarbouwer geworden. Ja, helemaal. Dus je gitaren, die gitaren vliegen als warme broodjes bij hem de deur uit. En, om een, een bas van Elio Martina te hebben, dat is een begrip. Deze die ik nu om mijn nek heb hangen, die is 25 jaar oud. Echt waar? Meer dan 25 jaar inmiddels. En dat is een van de eerste vijfslagige bassen uh, die er in Nederland uh, gemaakt zijn. Door Mr. Elio. En, en Elio... Oh, ja, ik had er later over willen beginnen, maar dat maakt niet uit. Maar, uh, uh, en die pedalsteels pedal maak je ook, maar niet dit nee, ding. Nee, die maak ik niet. Die heb ik gewoon gekocht. Uh, ja. Ja. 1980 opgehaald in Amerika, deze. Want nou, heb, jij, heb jij deze speciaal, die, die Bas, hè, die, uh, die Hans om heeft. heb jij die speciaal voor hem gemaakt? ja. Ja, ja, want ik had wat dingen leren. En Hans zei: Ik wil iets hebben wat zus en zo klinkt. Ja, en dan maak ja, want ik, want maak jij kan ik... op maat maken. Ja? ja, ik maak op maat. Ik doe eigenlijk alleen hoofdzakelijk op hoofdzakelijke bestelling. Ja. En, en hoe neem je nou de maat van een, van een uh, gitarist of een bassist? Hoe doe je dat nou? Nou, luisteren wat hij aan wensen heeft qua geluid eigenlijk. Dat probeer je te vertalen. Oh zijn klankbeeld wat hij in de kop heeft proberen te realiseren. Wat knap. Nou goed, dat is voor mij uh, abercadabra. Dit trouwens dit hele apparaat ook, hè? Niet te geloven. Ik zie ook aan de zijkant, als je speelt, met, dan beweegt dat ook allemaal hier. Ja. Nou, oké. Okay. Dat, dat, dat komt omdat je de snaren eigenlijk omstemt met de pedalen. Dus het is eigenlijk een soort pianogitaar. Ja, nou ja, je hoeft, kijk in plaats van dat ik de vingers beweeg, ja. do, doe ik dat met de voeten en de knieën. Ja. Het achterhoek heet het hulorgel. Het hulorgel? Ja, hul. -orgel. Jankplank, zijn Jank, mijn oude leidingen. Jankplank, jankplank oké. Okay. Ja, ik, <lacht> ik ga eventjes terug, want jullie gaan gewoon weer nummers spelen en dan kom ik dadelijk. Ga ik weer door met jullie scheren. Ik dacht dat we whistle tunes konden gaan doen. Dat een prima idee. Headed for a station Cause I've been feeling quite down I don't wanna end up In this one horse Inside my window Feels a passing night I whistle an easy tune I quit it Capes are changing Just like you and I Not only from the outside But way deep inside Time waits for no one And it's hard once in a while That kept me rolling, baby. It's whistle and Hoe lang bestaat deze band eigenlijk al, uh, Arjen? Nou, uh, de, de, wat er van de harde kern uh, vanaf het eerste uur nog over is, dat zijn uh, Hans. Hoogstoeverbeld, Sterf ik en ik zei de gek. En eigenlijk in de loop van, ik denk, na het tweede jaar hebben we een drummerruil doorgemaakt. En vervolgens hebben we een EP'tje opgenomen en daar zochten we een gastmuzikant voor. En toen kwam Hans met uh, Elio op de proppen. Ja. En toen dachten we, goh, dat is mooi. Ja. En hij is eigenlijk blijven plakken. En later hebben we ook nog een opname gemaakt waarin Hemmendogel Toetsenis verwerkt werd. En het past eigenlijk verschrikkelijk goed bij onze muziek. En dat maakt je arrangementen, je klankkleuren die je kan toevoegen ja. helemaal af. En toen hebben we nog eens gebeld uh, oh. richting de heer H. Honky Tonk Henk Buiting. <laughs> en uh, ja, die is eigenlijk ook uh, gebleven. Ja, ik, ik mis er eentje, Matthijs Barnhorn, uh, die, die, die speelde ja, viool en mandolin. Is dat... Ja, nee, ja, die, die heeft. Uh, ja, ja, hij was erbij, en dan weer niet, en dan weer wel. Eigenlijk ook heel vaak. Bij de opnames bijvoorbeeld wel. Maar hij heeft nu volgens mij uh, uh, een contract getekend... bij Tommy Ebben en de Small Town oh, Villains. Oh, ja, daar heb ik ook een cd'tje. Dus dat van nemen we ja. Tommy Ebben oh, niet okay, in goed. dank af. Nee. Hey, waar komt de liefde voor die Amerikanen vandaan? Nou ja, ik heb het eigenlijk al gehoord natuurlijk. Uit jullie, uit jullie jeugd. Dat is gewoon een rechte lijn, toch? Ja. Hè? Huh? Nou. Um, uh, uh, Gerton, ik moet eigenlijk even naar jou toe. Kan dat dan met die koptelefoon? Ja, dat red ik net. Gertel, maar jij... Jij zat eh, vroeger nog in een beentje, wat ik ook nog ken. Flavium. Ja, ja daar heb ik in gespeeld, ja. Ja. ja. Want ze bestaan toch nog wel? Ja, ja ze, hebben, um, ze hebben nog niet zo lang geleden een cd. Een jubileum cd hebben ze uitgebracht. Ja. Ze hebben een ju jubileumconcert in Apeldoorn... waar ze vandaan komen, hebben ze gegeven. En daar was je bij? Daar was ik bij. Ja, okay. niet om te spelen trouwens. Oh, oh, nee, niet meer, niet meer? Nee, nee dat is al een tijdje terug dat dat... Uh, okay. Want het was een leuke band. 69 opgericht. Weet je dat ze ooit nog getoerd hebben met John Lee Hooker? Ja, ja, ja, ja dat heb ik, alle verhalen heb ik daarover gehoord. Dat <laughs> Fantastisch. Tot, tot vervelend toe tot, ook. vervelend ook. toe, ja. Dat is zo'n heel groot wapenfeit. Hé, hey, en wat doe jij naast het uh, drummen? Ja, eh... Uh... Ik sta ook voor de klas. Ja, ja, ook oh, van daar. Want ik, ik bedoel, ik had eerst een ander bandje gepland vanavond. Maar toen zei Stef, ja, maar zitten leraren in. Herfstvakantie, dus we moeten. Dus toen heb ik die andere band gezegd. Moeten die leraren? Ja, tuurlijk. Oké, okay, dan schuif ik door. Zoveel oh, zoveel begrip is er al voor. Ja. Ja. Wat geef je? Ik, ik sta voor oh, een basisschool, ja. dus basisschool, dus ik, ik heb groep 7. Nou, maar dat vind ik heel leuk. Want er zijn veel te weinig uh, heren die nog op de lagere scholen... Ja, ja dat is waar. Ja. twee? Ja. Nou hier twee, hier zitten er twee dezelfde schoon ook? Nee, nee, gelukkig niet. Nee. Oh. <laughs> Hoezo? Nou, dat, nee, de band is, uh, is uh, voldoende zo. En is dit de enige band waar je in zit? Of, uh? Nee, ik, doe nog een, uh, ik heb nog een ander bandje. Maar dat is, een, uh, dat, is, dat is een vriendenclubje eigenlijk meer. En, uh, daar doen we ook hele leuke dingen mee. Dan gaan we wel eens mee naar Frankrijk en dat soort dingen. Dus, en hoe heet die band? Strange Brew heet dat. Okay. En bankdirecteuren, wat is dat? Hier zitten <laughs> je ja. twee bankdirecteuren ook. Nou, is dat uh, Stefan Arjen of wat? Ja, ja? So, nou, nou, van oorsprong de wel. Hè? De, de, de allereerste bankdirecteurenversie, uh, daar zat Stefan inderdaad wel bij. En dat heeft zich later een paar keer geëvolueerd. En ik denk dat we nou met z'n vijven zijn. Je moet even uitleggen wat het is. Uh, dat is een, een, een, een groep ja. muzikanten die dus ook met een grote bank, echt een groot hoekbankstel, uh, komt komt opdagen, een groot achtergronddoek waar een soort delen, een oude deeltafereel op te zien is. Dus er hangt een geweer aan de muur, geschilderd weliswaar. Ja. Een tegeltje waarop staat oost-west, thuis is ook niet alles. Uh, er brandt een open haat, zeg maar. We nemen een tafeltje mee met een heel lelijk kleedje. En dan ja? gaan we met akoestische instrumenten, de, de trekzak, uh, de bas, uh, vier, vijf stemmen gezang En een, uh, nou ja, de drums is beperkt tot een snare en een hyatt. Gaan we muziek maken. Dat is een uh, vrij intieme sfeer. Ja. We hebben een, een groot eigen repertoire. Maar meestal doen we altijd maar gewoon op afroep van... Wat wilt u? En dat mag van Bonnie M tot Madonna en tot Bruce Springsteen. Dat, echt maar, wat leuk. Ja. Doe je dat vaak? Dat vind ik nou echt hartstikke leuk. Nou, we doen dat de laatste tijd niet vaak genoeg. Maar dat heeft deels te maken met onze manager. Nu uh, de ernstig ziek is. Oh, oh nee. Oh, dat is de... Oh, dus... van de... Van de... Ja, ja, ja, ja. Nou, beterschap dan. Want het ja. is een... ik vind dat een ontzettend leuk initiatief. Goed, eh. Um... Ja, ik heb wel weer genoeg gelult. Hè? Zullen we hier... Of zullen we een nummertje draaien? Ja, wat zullen we doen? Het is dus leuker eigen nummers dan. Want je hebt twee nummers meegenomen. Ja, die heel goed. erg in het verlengde liggen van wat jullie spelen. Het zijn prachtige nummers. Ja. Of zullen we toch maar eentje draaien even? Nou, wat jij wil. Is een... het is, uh... Wat? Nou, liever zelf spelen? We zijn er toch, dus laten we maar spelen. Ja, ja, dat vind ik ook. Kun je nog een paar uur daarna? Kun je nog, uh... Ja, nou, precies. Ja. Okay. Um, zullen we Game of Fools doen, jongens? Ja. Oké. Okay. guess I'm getting older Cause I'm tired Of all those empty conversations I won't take silver after gold And I desire A life without those cheap temptations Are you following the rules to play the game of? Zeg Stef, ook nog van gitaar wisselen onder uh, in ja, dit nummer. Ik, normaal doe ik er ook nog een koppel bij, maar dat ging nou een beetje lastig. Okay. Uh, is it, dit is jouw nummer? Heb jij dit geschreven? Of ja, ja dat klopt. En hoe gaat dat, nummer schrijven? Dat hangt in de lucht. Daar hoef je alleen een antenne voor uit uh, te steken. Echt waar? Ja. Soms gaat er een doel voor op zitten. Ja, <lacht> ja, als er een duif op gaat zitten, dan helpen ze hem even de stront eraf krabben. Maar, nee, maar het, ja, op een of andere manier... Uh, in één keer, paaf, is het er. Dat is heel apart. Ja. Dat eerste nummer wat jullie speelden, dat, ja. dat heb je geschreven? Just Another Day, ja. Dat heb je geschreven uh, aan de keukentafel met drie jengelende kinderen om je ah, Ja, heen. Ik, Ergens ontstaat bij mij, of is er, gewoon altijd de behoefte om iets te maken en te creëren. En de, omdat het in de lucht hangt, kun je dat, terwijl je aan het stofzuigen bent. kijk Het handigste is als je alleen bent en je hebt een gitaar in de klauwen, en dan, dan, dan kan je meteen beginnen. Maar het, dat overmandt me dan altijd. En dan kan ook de hele wereld in de brand vliegen, maar dan moet ik eerst even daarmee aan de gang. Ja, ja. Nou ja, en als je dan. In, ik heb dan inderdaad drie jonge kinderen. Hoe oud zijn ze? Uh, zeven, vijf en drie. Jeetje, ja. En uh, twee jaar geleden was dat. Dus nou ja, echt nou, midden tussen de luiers in als het ware. Ja, dan, de, dan, dan, dan komt dat binnen. En ja? dan is dat eigenlijk woorden en melodieën. Dat, dat, dat, dat is een beetje gelijk met elkaar. Een soort soep. En dan uh, ja, ontstaat er een idee. En soms staat het al meteen klaar. En dan heb je een liedje. En soms heb je een uh, heel sterk vermoeden dat het wat kan worden. En dan heb je gelukkig een band die... Uh... Die het gaat invullen verder met jou. Ja, of het of zelfs nog mooier maakt. wat je ooit bedacht had. Precies. En, en, en neem je dat dan op? Of, of is dat een, sla je dat op in je hoofd? Of maak je even een... Uh... Nou, ja, met die mobieltjes tegenwoordig is het wel oh, handig. Ja, ja, ja, ja. Maar ik heb wel heel primitief opname mogelijkheden. Dan kan ik de jongens af en toe pesten van... Hé, hey, luister hier eens na. Ja. En eigenlijk, ik moet zeggen... Ajan schrijft liedjes. Uh, Hans en Elio hebben samen liedjes gemaakt. Getton schrijft liedjes. Ja, ja. Dus bij ons is het altijd... Uh... In De wachtrij, weet je wel? Oh, maar goed, ja, nou, nou, mijn liedje, ja, ja, ja, ja. Nou ja, nee, het is geen ruzie of zo, liedjesliedje, liedje, maar het is, oh, het is oké, okay. <laughs> nou, het, het is heel erg leuk, maar af en toe ook wel frustrerend dat je zoveel creatievelingen in je bent, oh, natuurlijk. Ja. hè? nou, ik, ik zag het uh, documentaire van uh, Over de Dijk, hè, hou me vast, en dan uh, schrijft uh, Huub een, een, een tekst, ja. en dan gaan alle muzikanten ja, ja. gaan eraan werken, en dan degene die het beste klinkt, ah, dat die, die wordt het, het. het. Ja, kan ook, <laughs> dat is helemaal grappig uh, toch? Ik moet eigenlijk nog even naar Henk. Uh, Henk, want ik heb, uh, heb opzitten zoeken uh, op, op internet. En ik denk, Henk, Henk, buiting, uh, Zutphen. Nou, het enige wat ik heb kunnen vinden is... dat je in de medezeggenschapsraad zat van de Anne Vlokstra school of zo. Dat is ook alweer oud nieuws. Dat is ook alweer oud nieuws. Zit ik ook al niet meer in? Maar dat was jij wel. Dat was ik wel, ja. Wat ja. is een school voor moeilijk dus, leren? Uh, ze is een school. Daar zit ook mijn dochter zit erop En ik ben uh, concierge daar. En ik geef uh, muziek aan uh, de bovenbouw, zeg maar, van 12 tot 20 en dat kun je meer zien als enthousiasmeren dan, uh, muziek, dan lesgeven. Het is meer dat ik ze in aanraking wil laten komen met alle soorten muziek. Ja, maar dat lijkt me dus wel heel erg leuk werk, eigenlijk. Omdat, omdat he, muziek is toch het, het beste middel. En ook als je niet goed kan leren, dan is dat er wel altijd nog, ja, toch? Het dat is universeel. Hè? Dat, uh, als je kijkt waar die kinderen naar luisteren en zo waar ze mee aankomen... en uh, we proberen zelf liedjes te maken... dan moeten ze proberen in zes weken tijd twee, twee regels te onthouden. En dat moeten ze dan proberen een, een rap of zo te maken. En dan, uh, en dan maatgevoel hebben ze niet. Dus ik zit uh, helemaal voor ze om, om dat erin te En als ik me omdraai, dan is het weg. Dus ja, ja, ja, ik, ik ja. moet echt ze aankijken. En dan, uh, en dan gaan ze rappen, bijvoorbeeld. Nou, te gek. Lijkt me hartstikke leuk werk. Wat dat betreft, jij doet ook... Uh, uh, uh, zag ik, je bent beeldend therapeut. Wat houdt dat in, uh, Hans? Oh ja, beeldend therapeut. Ik werk uh, met hele moeilijke, uh, opvoedbare jongeren ook. En die zitten in een internaat, die wonen dus niet meer thuis. En uh, die zijn van de leeftijd tussen 12 en uh, 18 gemiddeld. Het zijn jongens en meisjes. En uh, ja, ik geef ze beeldende therapieën. Eigenlijk kun je dat een beetje zien als uh, uh, de dingen waar geen woorden voor zijn. Om die uit te kunnen beelden in iets beeldends. En daar toch mee uh, ja, te dealen, eigenlijk. Dus, uh, heel veel jongeren die hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt, die bij ons zitten, in ieder geval. En uh, daar willen ze niet over praten, daar kunnen ze niet over praten en hoeven ze niet over te praten. Ja, nee. Maar er moet toch wel een uitlaatklep zijn. Ja. Die uitlaatklep uh, probeer ik ze dan te geven door die uh, beeldende therapie. Het lijkt, me, het lijkt me ook fantastisch werk. Ja, ja het is echt heel mooi werk ja. en uh, het is ook heel uh, leuk om te doen. Ik krijg er altijd heel veel energie van, ja. die jongeren. En het voordeel is ook, uh, ja, je blijft ook een beetje in deze tijd meeleven met jongeren. Ik leer ook heel veel van hen. En ze geven me ook inspiratie ook voor mijn werk. Dus uh, als, kunst, als beeldend kunstenaar en als muzikant ook wel. Ja. Ja. Oké, okay. nou wie moet ik dan nog hier? Wie heb ik nou nog helemaal overgeslagen? Eigenlijk wat? Kevin. Kevin, ja, Kevin, nee. Kevin is 15 en die gaat naar de grafische school. Die wordt helemaal geen muzikant. Jij wil helemaal geen muzikant worden, Kevin? Nou ja, in principe niet. Maar ja, het is altijd wel leuk om te doen. <lacht> Waarom niet? Omdat het, geen, het, het, het, het levert geen centen op, hè? Ja. Wat, Hans? Wil jij wat zeggen? Ja, het lijkt me heel leuk om even mede te delen... dat het volgende nummer wat gespeeld gaat worden... Uh, ook natuurlijk een eigen nummer is van Moenjaard. Dit is Hans de B, he, de manager. Ja. Dank je wel. Daar ging het bijna niet om. Nee. Ja. Um, maar het is, ik vind het leuk om te vermelden dat... Uh, ik heb dat nummertje opgestuurd naar onder andere maatsmeeter Leo Blokhuis. Ja. En in dat programma, For the Records... was dat het enige... Single, enige nummer van een Nederlandse band die in die uitzending werd gedraaid. Omdat ze het de moeite waard vonden. Omdat zij het de moeite waard vonden. Matsmeits en Leo Blokhuis. Nou, nou, nou, nou. En als ik het nou maar de moeite waard ja, vind. Ja. Zeker weten. God, samen. Maar, maar wij hebben Adelie. Hey, wat, wat doet hij hier, Mr. Alligator? Je staat in dus een levensgrote. Maar daar zijn we net overheen gereden. Oh, en ah, die heb je maar meegenomen. Ja, onze nee, dat is jullie mascotte, die staat bij elk optreden? Grote... Ja, de gillende meiden op iets afstand Oké, okay. goed. Nou, ik ben heel benieuwd, hoe gaat dit nummer heet? Van wie zit? is het? van jou? Nee, dat... oh, nee, is van jullie allemaal. Gertron heeft een tekst geschreven. Okay. Ik heb het voorzien van muziek en het heet Vaya con Dios Maria. En het, heeft... het, is, het, is, het is een bijzonder mooie tekst, onder andere. Het liedje op zich aan, ja. Ik zou zeggen, uh, hoor het eens aan. Dat ga ik zeker doen. In front of Paco Sanchez's door De heren, heren Smeets en Blokhuis hebben smaak. Maar ik vind dat al jullie, jullie nummers in dat programma hadden gebruikt ja, ja. kunnen worden. Ze zijn allemaal hartstikke goed. Hé, hey, waar moet uh, men moenjaar uh, naartoe? Wat is jullie uh, Olympus? Waar, waar wil je heen? Wat wil je bereiken? Paradiso. Paradiso. Paradiso. Dat zou leuk zijn, ja. Oh, en, uh, nou, sluit ik mij voelen. Nacht aan. van het goede leven. Nou, dat is een heel klein opstapje. Ik hoop dat er gewoon <laughs> veel mensen naar luisteren. En, uh, en ja, jullie spelen ontzettend veel. Ja, nou, trouwens ook uh, gewoon iemand die uh, zegt, ah jullie spelen leuke liedjes. En, uh... Ga maar een leuke cd maken. Ik, uh, ja, ik zou, jullie, weet je wel. Dat zou lekker zijn. Want Theatertour. Is, ja, precies. Tivoli. Sponsoring. Sponsoring ja. zou ook fijn zijn. Ja, ja. Nou goed, want de, de cd's, jullie hebben nog maar één cd over van, uh, van, degene, uh, van, van de stapel die jullie hebben laten drukken. Maar je kan op jullie website, ja. kan je dus een aantal nummers van jullie gratis downloaden. Ja, ja, dat, dus dat, is, dat ga ik ook Facebook, doen. Facebook, YouTube, uh, we zijn overal te vinden. Ja, en Moonyard. Uh, ja. Moonyard.nl en, .nl. en uh, de rest vind je wel. En uh, de, de, de komende. De optredens. Eh, nou, 22 oktober, dat is een thuiswedstrijd, dat is in Voorde. Hè? Ja. En dan 29 in Hengelo. En dan 19 november in, in Zelhem. Wherever that may be. Nou, de Zelhemse Paardendagen zijn internationaal ja. bekend. Ken je dat niet? <lacht> <lacht> Ik loop weer te helemaal. <lacht> nee, en, nou, oh goed. nee, dat is een geit. En dan 28 december alweer in Zelhem. I, nou ja, ja net, het is eigenlijk volgens mij Hummelo. Dat Aan is de Café rand. de Tol. Dat is toch het oude normaal café? Aan de rand van, een, van de gemeente. <laughs> café de Tol altijd lol. Oké, okay. ja. maar goed, jullie zijn uh, te boeken uh, ja. en uh, spelen graag en veel. En uh, nou, ik vind het fantastisch klinken. En ik, ik wens jullie ongelooflijk veel succes. Dankjewel. En uh, ik dacht. Uh, Way. Heb je nog een... Uh... So do do? Want ja, doen? Ja, dat is... Ja, leuk, ja, de band. Eén e, keer. Oh, wat hebben we ook nog? Wat hebben we nog? So we hebben Better Use Your Heart oh, of Neon signs oh, of uh, ja, What, Nou, liever eigen nummer. Ja, oké, okay, wat en jullie zo, willen. Welke doen we? We dus, kunnen use? ook... Uh, use? Ja? ja? Nou, doen we dat. Better, better, use. Use. better Use. Better Use. Nou, in ieder geval alvast ongelooflijk bedankt dat jullie gekomen zijn. En uh, goede reis straks terug. En uh, heel veel succes. Oenjart. Okay. Adeline dank voor de gastvrijheid. Het volgende versie heet Better Use Your Heart. Hoi. Hey, hey, hey. Well, well. Whether you drown yourself in liquor or turn your heart to storm. Think about it, next step, honey, cause life is my Whether you search your comfort in the alley And let the drugs all take control Think about your next step, honey, cause life is much too Don't treat you nice, yeah, you'll be doing fine